De drie kostgangers. Dismissen vertaald door de Arie van Nierop. Regie, Ad Mevrouw de Recht, ja. Ze woonde naast me. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eerste kostgang kreeg. Ja, ik was wat een half jaar gepensioneerd. Ik had het lekker naar me zien. Ja, de eerste keer in mijn leven had ik het een beetje rustig. Ik was vredenaar, moet u weten. En... Toen ik ophield met werken, toen uh, kon ik er echt mijn gemak van nemen. Ja, mevrouw de recht. Ze is weduwe en ze woont hiernaast. En op een ochtend zei ze, tegen me. ze zei het even. Weet je wat u moest doen, meneer Van Dremel? Zegt u. U moest die kamer die u over hebt verhuren aan een jonge man. Dat zou nou echt gezellig voor u zijn. Zegt Zij u. Ik bedoel, ik heb alleen maar een pensioen. En wat is dat nou nog helemaal? Nee, u zou echt een aardige jongeman moeten hebben. Ja, ze. U zou best een gulden of twaalf in de week voor die kamer kunnen krijgen, alleen voor het slapen. En er zijn genoeg jonge mannen die die kamer willen hebben. En voor u is het een dat zakcentje. Dat ze. En u hoeft er nog niks voor te doen ook. U krijgt het geld helemaal voor niks. Ja, dat Dat zei ze. Nou, ik dacht ze heb gelijk. Ik zou best een extra centje kunnen hebben. Want met dat pensioentje, daar doe ik niet veel mee. Nee. Ja, dacht ik. 12 gulden in de week, dat zou fantastisch wezen. Geld voor bak, Voor een pilsie, zaterdags en zondags. En uh, ik zou zo nou en dan er eens naar uh, een kennis toe kunnen gaan. Ja, mevrouw de Recht, heb gelijk. Een, een aardige jonge man, dat is precies wat ik nodig heb. Maar toen dacht ik. Ja, dat is nou allemaal wel mooi. Maar waar. Waar had ik zo'n jonge man vandaan? Ik bedoel, maar, uh, je hebt er tegenwoordig rare snuiters onder. Ik heb uh, deze dagen nog in de krant gelezen... ...toen ik in de leeszaal zat van een uh, jonge man die voor de rechter kwam... ...omdat hij alle meubels van zijn hospitaal verkocht had. Tot de kleinste kleinigheid toe. Fasies en dat soort dingen. Nou, uh, dat zou hier ook kunnen gebeuren. Dan was ik nog verder van. Stel je voor dat ik een uurtje ga wandelen en, en, en dat ik terugkom. zijn al mijn spullen voetzie. Dat is toch geen gentje? Oh, maar dat hoeft wel echt niet van voor te zijn, meneer Van Dremmelen. Zeker. ze. Ja, het, dat zei ik mevrouw de rechter. precies het goede type voor u. Precies het goede type. Een aardige jonge man. Hij is schoolmeester. Zeker. ze. Ik heb het van mevrouw Harkema. En mevrouw Harkema die had het weer van. Uh, ja, hoe heet die ook alweer? Die kruijenier in de Koningsstraat. Die schoolmeester woont op kamers in de Brugstraat en hij betaalt dertig gulden in de week met alleen s'avonds een maaltijd. Ja, gisteren zei ze nog tegen me, het is je reinste zakkenrollerij, mevrouw de Recht, zei ze. En ik zeg, zo is het, mevrouw Harkema, zeg ik, om zo'n arme jongen al dat geld af te nemen waar hij bijna niks voor terugkrijgt, zeg ik. Ze moesten zulk volk opsluiten, zeg ik. En zij zegt, net zo, mevrouw de Recht, ja, het is toch een schandaal, meneer van Drimmelen. Ik zeg dus tegen mevrouw Harkema, ik zeg, ik geloof dat ik iets weet voor die jonge man, mevrouw Harkema. Precies wat hij nodig hebt. Dat is bij meneer Van Drimmelen, die oude heer die op zijn eigen woont. En het zou net zijn wat meneer Van Drimmelen zoekt, zeg ik. En mevrouw Harkema zegt, nou, wilt u het hem eens vragen, mevrouw de recht? Ja, dat doe ik mevrouw Harkema, zodra ik hem spreek, zou ik het erover hebben, hoor, zeg ik. En zo uh, heb ik mijn eerste kostganger gekregen. Jan de Bruin heette niet. Het was een overradigste kerel. Altijd even beleefd en zo. En ik deed dan ook voor hem eh, wat ik kon. Hè. Niet dat hij lastig was. Oh, helemaal niet lastig. Hij betaalde me twaalf en halve gulden in de week. En hij, hij zorgde zelf voor zijn en Eens in de week kwam mevrouw de recht om zijn kamer te doen... en een paar lakens voor hem te wassen. Dat was me wel een rijzaal waard om daar geen zorgen over te hebben... Ik kwam de op vrijdagochtend om een uur of half tien tegen dat ik uitging. Die kon er mondje niet je horen. Ja, als ze net zo goed had kunnen schrijven als praten, dan had ze wel iedere dag een boek kunnen schrijven. Maar ik heb nog nooit zoiets geweest. Nou, die Jan de Bruin, dat was een gezonde, stevige knaap met blond haar en met een bril op. Hij was niet zo lang, ik denk zo wat uh, 1,65 meter 65. Maar uh, zoals die de trap naar de slaapkamer op en af rende, dan zou je gedacht hebben dat het een kegel van bijna 2 meter was, hè? Ja, om, om half acht stond hij op. Daar kon je, je horloge op gelijk zetten, hoor. En dan komt hij uit bed rollen. En hij smijt met de deur van de slaapkamer... en dan gaat hij zijn eigen wassen. Ieder ochtend precies om half acht. Trap af, trap op, dan een keer of tien achter elkaar. En de eerste ochtend dat hij bij mij in huis was, toen, toen hoorde ik hem zo te keer gaan. Ik spring uit mijn bed en terwijl mijn oude hart te keer ging van de schrikken, nu ben ik naar de deur van de slaapkamer en ik zeg, meneer De Bruin, is er soms brand of zo? Nou, hij blijft halverwege de trap staan in zijn pyjama met zijn haar helemaal in de war. En ik kijk hem aan en hij zegt, oh, ik heb mijn brood vergeten. Ja, en, en, en daar rent die trap weer op of de duvel omwachters de hielen zit. Nou, ik raakte al dat rennen en verliezen wel een beetje van de kook. En ik wist niet precies wat ik moest zeggen of doen. Hoewel ik geen brandlucht rook of zoiets. En na een seconde of tien kwam hij de slaapkamer weer uitstormen. En deze keer had hij zijn bril op. En terwijl hij de trap afremde, zei hij... Die... Goedemorgen, meneer Van Drummelen. Nee, er is geen brand. Ik ben alleen maar bezig me aan te kleden om naar mijn werk te gaan. Ik neem me niet kwalijk als ik een beetje luchtig ben. Nou, dat is niet erg, jongens. Ik, ik uh, dacht alleen maar dat er brand was of zo. Maar hij hoorde me geloof ik niet, want... ...tegen dat ik uitgesproken was, ging hij alweer te keren in de keuken. hè? Nou, uh, zo ging het iedere ochtend. Maar toen ik er eenmaal aan gewend was, toen vond ik het niet zo erg meer. Het was eigenlijk een erg aardige vind. Altijd even beleefd kloppen op de deur van de voorkamer... ...als hij wat nodig had. Altijd alsjeblieft en dank u... En steeds maar voor alles excuus vragen. Maar zoals op die ochtend toen ik zo'n ontbijt voor hem kreeg zitten, Voordat hij bij me in huis kwam, toen was ik gewend om half acht op te staan en een kop thee te zetten. Maar toen hij er eenmaal was, toen dacht ik, laat hij maar, maar een half uurtje in bed blijven. Dan loop ik hem niet in de weg. Net als hij aan het rommelen is en zo. Ik bleef dus een week lang zo wat een half uur langer in bed. Maar op een ochtend word ik een uur of zeven wakker en ik heb een geweldige trek in een kop thee. Hè. Ik sta dus op en ik ga naar de keuken. Terwijl ik daar was, denk ik, laat ik mijn tijd er eens goed gebruiken en zet de braadpan op het gras met een paar plakjes spek en een ei erin voor meneer De Bruijn. Hè. Ik liet de pan op een laag pitje staan. Dat zal hij wel prettig vinden, dacht ik. En toen begon ik de ketel te fluiten. Ik zet dus de thee, doe er melk en suiker in, hè? en ga met de theepot op een schoteltje terug naar de slaapkamer. Want denk ik, ik, ik moet daar niet bij rondschalen terwijl hij met zijn toilet en zijn ontbijt bezig is. Ik kom net voorbij de deur van zijn kamer, en terwijl hij bezig is op te staan, en in de herrie vliegt de helft van mijn thee over het schoteltje. Oh, meneer De Bruin, zeg ik. ik. Ik heb u ontbijt vast opgezet. Oh, dank u wel. Slechter dat ik u gesteurd heb. Ja, en toen stond hij al beneden aan de trap. En verdween in de keuken. Ik ruip dus weer in bed, drink mijn thee en luister naar de geluiden van buiten en van beneden. En na een minuut of vijf komt de jonge man de trap weer oprennen. He. Klopt op de deur van mijn kamer. En steekt zijn hoofd om de hoek van de deur. Helemaal in de weg. Neem me niet kwalijk dat ik u lastig van meneer Van Dribbelen, maar dat ei dat u voor mij in de pan hebt gedaan, dat is uit de pan op de vloer gesprongen. Oh, zeg ik, is dat uit de pan op de vloer gesprongen, dat ei? Ja, meneer Van Dribbelen. Nou, dat spijt me dan jongen, zeg ik, maar zo de gekke eieren heb ik vroeger wel nooit gehad. Nee, maar nou zit ik zonder. Zou u me misschien een ander kunnen lenen? Een ander? Ja, als het niet te lastig is. Aan het eind van de week betaal ik het. Ah, dat komt wel in orde, meneer De Bruijn. Neem er maar een uit de kast. Oh, fijn, dank u wel, meneer Van u. En uh, meneer De Bruin. Ja, meneer Van Drubbele. Het spijt me dat het uit de pan gesprongen is, hè, dat ei bedoel ik. Ik zal het er met mevrouw de recht over hebben. Oh, is goed, meneer Van Dribbele. Ik dank u wel. En toen ik naar zijn werk was... ...toen lag ik in bed nog na te denken over dat ei. Om zomaar uit de pan te springen. <laughs> ik begreep er geen s'nachts van. Hè. Eerst dacht ik dat ik het wel gedaan kon hebben toen, toen ik het ei... ...tegen de pan kapot stoten. Ja, maar dat kon niet, want toen herinnerde ik me... ...dat ik de hier op de bodem van de pan had zien liggen. Toen dacht ik, uh, het is er misschien wel uitgesprongen door het spatten van het vet. Ja, ah, maar dan, dan moest het wel verschrikkelijk gespat hebben... ...want uh, die, die pan is minstens vier centimeters hoog. Nee, dat kon ook niet. Nee, ik, ik denk dat het anders gegaan is. Ik denk dat de jonge man met zijn arm tegen de pan gestoten heeft... en dat het ei er zo uitgesprongen is en terechtgekomen op de vloer. Ja, zo zal het wel gebeurd zijn. Mevrouw de Recht is het met me eens. Want we hebben er nooit met meneer de Bruin over gepraat... Hè, omdat het zo'n aardige jongen is, altijd zo beleefd en zo opgeruimd. Maar hij was wel erg vergetachtig. Hij vergat zijn bril of zijn boeken voor school... ...of geld voor de bus... ...en, en eens op een ochtend... Ver, ...vergat hij zijn jasje aan te trekken. Hij was al bijna bij de bushalte... ...toen hij zag wat er aan de hand was. En tegen die tijd... ...was hij al doornat. Ja, vandaag of morgen vergeet hij nog... ...zijn broek aan te trekken. Daar zal hij wel het een en ander over te horen krijgen. Maar mevrouw de Recht... ...houdt hem wel in de gaten... ...en zij zal er voor zorgen dat zoiets niet gebeurt. Stel je voor, ik zie het al... Hij met zijn boeken onder zijn arm. en Zonder broek al op de straat. Nou, hij is alles bij elkaar. een goed half jaar bij me gebleven, meneer de Bruin. En waarachtig. ik was er al echt aan het wennen. om hem in huis te hebben. Hij, hij betaalde ook prompt elke vrijdagmiddag. Hij gaf uh, 12,5 gulden. En we rekenden af over zijn brood en zijn melk en zijn eieren en wat ik verder voor hem voorgeschoten had. En we hadden nooit de minste narigheid over wat dan ook. Hè? Over geld en noem maar op. Ja, ik zat echt lekker met iedere week die 12,5 gulden. Nou ja, een tientje dan, hè, als ik aan mevrouw de rechter x raal gegeven had voor het schoonmaken. Ja, ik kocht er een extra ontzet bak voor. En een paar uh, glacies bier en ik klei ook nog wat opzij voor de belasting. Of ik ging eerst met de bus naar een oude kennis van me in Alkmaar. Oh ja, dat tintje, dat kwam er goed van pas. Dat kan ik u verzekeren. Nee, ik stond er ook raar te kijken toen de jonge man me vertelde dat hij wegging. Omdat hij ging verhuizen naar Tsarborkera Deel. Het spijt als ik u last veroorzaakt heb, meneer Van Rimmelen. Hoe zei die uh, vrijdagmiddag? Toen u me onder de thee drinken vertelde dat hij wegging. Ik heb het best naar mijn zin oh. gehad bij u hoor. Maar in Charburg-Karadeel kan ik hoofd van de school worden. En dat scheelt me een paar honderd gulden per jaar. Het spijt me als u last van me hebt gehad, meneer Van Drimmelen. Nee, ik heb helemaal geen last van u gehad, meneer De Bruin. Helemaal niet. Nee, het spijt me dat u weggaat hoor. Maar ik wens u het allerbeste. Dank u, meneer Van Drimmelen, dank u. Ja, het spijt mij ook dat ik wegga. En ik maak u ervoor mijn excuus voor de last die ik u bezorgd heb. Oh. Oh. <laughs> en... Uh... Zo ging hij er een dag of veertien vandoor. Maar voordat hij wegging, heb ik nog wel een nieuwe pijp van hem gekregen. Ja, dat was een aardige jongen. En ik hoop dat hij naar zijn zin heeft in Tjaborkerdeel. En dat hij er een goed kosthuis heeft getroffen. Ik moet nog dikwijls aan hem denken. En ook aan dat ei. Ja, ik vond het jammer dat hij wegging, maar... Toch dacht ik, het is ook wel weer leuk om weer eens helemaal op mijn eigen te zijn. Een beetje rustig te krijgen, hè. Rust heb je nodig als je een dag gehouden wordt. Ja. Toen meneer de Bruin een dag of drie weg was, kwam mevrouw de recht bij me en zei. Nou, ik weet dat u hem erg mist, meneer Van Drimmelen, is het niet zo? Ik zeg toch tegen mevrouw Harkema, ik zeg, ik weet dat meneer Van Drimmelen die jongeman erg mist, mevrouw Harkema. Ze konden het zo goed met elkaar vinden. En het geld kon hij best gebruiken, want zo is het toch, hè, meneer Van Drimmelen? Nou, en toen zei mevrouw Harkema, ze zei... Dat is nou heel toevallig dat u erover begint, mevrouw de recht, zei ze. Omdat mijn zoon een alleraardigste jongeman weet die kamers zoekt. Ik zeg, is het waar, mevrouw Harkema, zeg ik... Wie is het dan? En ze zegt... Nou, uh, het is een soort artiest, mevrouw de Recht, zegt ze. En hij woont al een jaar of twee buiten... waar hij de hei schildert en vogels en zo, zegt ze. En hij leeft als een kluizenaar", mevrouw de Recht. En uh, nou, nou wil hij in de stad gaan schilderen. Is het heus, mevrouw Harkema, zeg ik? En is het echt een aardige kerel? zeker, mevrouw de Recht. Alleraardig, zegt ze. Het is een heel nette jongen. Hij is erg rustig en zo. En hij zegt niet veel... Maar hij is een door en door fatsoenlijke jongen. Ik zeg dus tegen mevrouw Harkema, ik zeg, ik zal er met meneer Van Drimmelen over praten als ik hem spreek. En ik zal eens horen wat hij ervan zegt. Mevrouw Harkema zeg ik, heb ik er goed aan gedaan meneer Van Drimmelen? En zo uh, heb ik mijn tweede kostganger gekregen. Het was een grote man, breed in zijn schouders. Die meneer Robert, hoe was het nou ook weer, heette die meneer Robert als meneer Van Leeuwen. Dat heb ik nooit kunnen onthouden. Het is gek, je soms met een naam kunnen houden. Dus, euh... Nou ja, laten we zeggen, Robert van Leeuwen. Hij zag er in elk geval echt uit als een artiest, weet je wel. Een lang zwart haar, borstelige wenkbrauwen. Een hele oude broek natuurlijk. En van die ruitvormige stukjes leer op de ellebogen van zijn jasje genijt. Nou, ik denk dat hij eentje over de dertig was. Maar uh, hij had niet veel pit voor die leeftijd, hè. Ik zal niet zeggen dat hij achterlijk was, er helemaal niet... maar op zijn gebied was hij een hele kei. Ja, dat kon hij ook wel eens artiest niet. Maar hij scheen niet veel benuld te hebben van tijd... en van waar hij was en wat hij aan het doen was. Als je tegen hem praten, dan leek het net... of hij met zijn ergens heel anders was. Net of hij droomde dat hij nog, uh, dat hij nog een kluizenaar op de hei was. Maar de eerste week dat hij bij me inwoonde... Toen liep hij telkens verkeerd. <laughs> hij liep de bushalte voorbij, zodat hij kilometers verder moest uh, lopen. En hij ging het verkeerde huis in. Nou, mevrouw de recht, die heb een keer bijna een toeval gekregen. Toen hij bij haar naar binnen wist. Ja, uh, niet, niet dat hij brutaal was of zo hoor. Hele, helemaal niet. Nee, maar uh, ik wil maar alleen zeggen, het was alleen maar dat hij om zo te zeggen in een wereldje van zijn eigen leefde. Hij maakte zijn eigen indruk om klokken en op tijd eten, zoals wij beschaafde mensen dat doen. Maar, ja, mijn kon dat niet schelen, want ik had er geen last van. Ik zeg alleen maar, je moet leven en laten leven. En wat een ander doet, dat, dat, dat is mijn zaak niet. Vooral dat ik er last van krijg, natuurlijk. Ja, meneer artiest, hij stond sokkens om een uur of tien, elf op. En dan dronk hij een kopje thee en dan ontlaat hij een weer en daarna verdween hij met zijn koffer... en dan zag hij hem de hele dag niet meer. Soms kwam hij s'nachts ook niet thuis. Ja, maar last had ik daar niet van, hè? Niet veel tenminste. Nou ja, tegen de tijd van toen werd het wel, wel eens vervelend. Maar ik geloof dat hij ook dat nog niet eens met opzet deed. Hij had alleen maar niet zoveel tijd om over geld te denken als wij. Hij maakte er zijn eigen niet druk om... en uh, hij scheen te denken dat het met een ander net zo ging... Maar als je het mij vraagt, dan had hij wel een klein geitje op de bank staan. Ik zal u vertellen waarom ik dat denk. Toen, toen hij een week bij me thuis was, toen zei hij vrijdagmiddag... Hoeveel ben ik u schuldig, meneer Van Drimmelen? Het is gek, maar hij verhasselde altijd mijn naam. Hoe wil ik toch zeggen dat Van Dremmelen gemakkelijk genoeg te onthouden is, niet? Oh, wel. Uh, twaalf en een halve groen, meneer Van Leeuwen. Uitstekend. Het, zegt hij... En ik zal er een cheque voor uitschrijven. Nee, wacht even, knaap, zeg ik. Ik hou niet van cheques. Dat is niet dat ik u niet vertrouw, uh, maar... ik heb nooit in mijn leven te maken gehad met cheques... en ik heb geen zin om er nou nog mee te beginnen. Als u niet genoeg geld hebt om me nou te betalen... dan betaalt ik morgen maar, zeg ik. Nou, uh, hij zei niks, maar hij stopte zijn chequeboekje weer in zijn zak. En toen begon hij in al zijn andere zakken te graaien. En hij schaalde een handvol klein geld bij elkaar... en dat gooide hij op de tafel Hoeveel ligt dat nou, meneer van Drammelen? die. Nou, we het dus. En er lag bijna veertien gulden in guldens, kwartjes en dubbeltjes. Maar verder nog wat knopen, een zakmes en een stuk zilverpapier. <laughs> ja, hij geeft de twaalf en gulden van mij en verdwijnt. En pas de volgende woensdagmorgen heb ik hem teruggezien. Hij moet dinsdagsavonds heel laat thuisgekomen zijn. In elk geval, uh, woensdagsochtend, komt hij beneden. Hij zegt... Goedemorgen, meneer van Drommelen. Ik zeg, goedemorgen, meneer van Leeuwen. En hij zegt... Ik ga een paar dagen weg, meneer van Drommelen. Ik heb wat werk te doen buiten de stad. Dus je hoeft u niet bezorgd te maken als ik er niet meer ben. Nou, hij zei er niks over dat hij net van vrijdag tot woensdag weg was geweest. Dus ik dacht goed. Als hij niks zegt, dan zeg ik ook niks. Ik zeg dus alleen, oh, oh goed, meneer Van Leeuwen, zoals u wilt. En toen zei hij iets eigenaardigs. Hij zegt, zonder dat ik wist waar het op vloeg. De mensen schijnen alleen maar lawaai nodig te hebben. Zei hij. Ze schijnen niet gelukkig te kunnen zijn als ze niet midden in het lawaai zitten. Oh, zei ik, ja, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht, meneer Van Leeuwen. En maar u weet toch wat ik bedoel, meneer Van Drummelen, zegt hij. Auto's, bussen. Die straaljagers, radio, televisie. Ja, en ik, en zo. Precies, ja, zegt hij. Er gebeurt niks of er moet geluid bij zijn. De mensen zijn er zo aan gewend dat ze niet meer zonder kunnen. Neem dan bijvoorbeeld de radio. De meeste mensen zetten hem aan zodra ze wakker worden. Alsof het net zo nodig is om de dag mee te beginnen. Het poetsen van je tanden. Maar ze luisteren er niet echt naar. Ze moeten alleen het lawaai op de achtergrond hebben. Als je een vrouw vraagt welke wijsjes in het vrouwenprogramma gespeeld hebben... dan weet ik dat geen enkele vrouw het weet. Yeah. Je gaat de straat yeah. op en je hoort motoren tekeer gaan. En remmen gillen. Trams die krijsen door de bocht gaan. En straaljagers die de blauwe hemel aan vlaggen scheuren. Je gaat de kantoor binnen en horen en zien we gaan je door de schrijfmachines en de telefoons. Of je komt in een fabriek en de machines gaan over en de, de keer. Lawaai. En nog eens lawaai. Ah, je komt. Yeah. Ja, ja, je hebt gelijk, meneer van Leeuwen. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik moet zeggen dat u gelijk hebt, zeg ik. Hm? En, en toen zei hij goedemorgen en ik heb hem nooit meer teruggezien. <laughs> nee. <laughs> ja. Na een week, toen ben ik eens op een keer op zijn kamer gaan kijken. of hij nog het een en ander achtergelaten had van kleren of zo, hè. maar niks hoor. Helemaal niks. Behalve een trui met lange mouwen en met een gat in een van de mouwen. Hij had mijn sleutel ook nog meegenomen. En nooit heb je een kaartje gestuurd om me te vertellen waar hij zat of wat hij uitvoerde. En dat hij van plan was om nog er eens terug te komen of zo. Hè? Hij was gewoon in rook opgegaan, zou je kunnen zeggen. Mevrouw de Richter had het er nooit te kwaad over. Het is... Dus, uh het met me zal ik zeg. Ik denk dat hij wel teruggegaan zal zijn naar de hei. Omdat hij genoeg had van de stad. En dat hij daar weer als een kluizenaar zit. Net als vroeger. En, en, en ik neem het hem nog niet eens kwalijk ook. Want uh, mevrouw Harkema, Die heeft aan mevrouw de recht verteld dat hij het in de oorlog verschrikkelijk gehad heeft. Hij was piloot van een bommenwerper. En twee keer is hij boven Duitsland neergeschoten. Ja... Nee, ik neem het die jongen niet kwalijk dat hij teruggegaan is naar de hei. Maar hij had wel wat kunnen zeggen. En wanneer ik er nog eens over zit na te denken, dan, dan, dan zeg ik wel eens tegen mijn eigen... ...ik had inderdaad die, die cheque toch moeten aannemen. Want dat zou een hele ervaring voor mij zijn geweest. Om ermee naar de bank te gaan, hé. Maar mevrouw de recht zegt dat ik er verstandig aan ga gaan om het niet aan te nemen. U kan u beter niet met Checks bemoeien, meneer Van Dremel, hè? Zeker. Ze zijn dikwijls vals en er kan van alles mee aan de hand zijn. En ze heb gelijk. Want ik lees er altijd over in de krant in de leeszaal. In uh, elk geval is het nou te laat, want hij is weg. En ik was wel een beetje blij uh, dat ik het huis weer helemaal voor mijn eigen had. Dat ik weer een beetje rust zou hebben. Ja. Zowat een maand nadat die artiest er van deur was, toen hoorde mevrouw de recht over dat meisje. Ze hadden het van mevrouw Harkema, die het weer gehoord had van mevrouw Smit, de, de vrouw van de conciërge van de school. Het is een weesmeisje, dat arme kind. Ze zei mevrouw de recht op een ochtend. Net toen ik op het punt stond uh, om uit te gaan. En Ze heeft geen vader en geen moeder. En ze betaalt 35 gulden voor een kamer in de Marktstraat. Ik zeg dus tegen mevrouw Harkema, ik zeg, dat is nou net iets voor meneer Van Dremmelen, zeg ik. Ze heeft een goede betrekking bij Verkoren, die grote zaak in de stad. Het is een lief meisje. En zo eerlijk als goud, ja, dat zegt mevrouw Harkema ook. Ze zegt, weet u, mevrouw de recht, zegt ze, ik kan het daar aan mijn kind vertrouwen als mijn eigen dochter. waarachtig zo is. En ik zei, ja, u hebt gelijk, mevrouw Harkema. Het lijkt me een aller meisje, zei ik. Nee, uh, mevrouw de recht, zei ik, ik, ik, ik dank u heel erg maar op het ogenblik wil ik liever geen kostgangers. En vooral geen meisje. Een ezel stoot zijn eigen geen twee keer aan dezelfde steen, zeg ik. Vooral niet de, nadat die artiest er op zo'n manier van deur gegaan was. En mevrouw de Recht die begrijpt het wel toen ik zei... voorlopig geen kostgangers. En ze zei... Oh, ja, ik begrijp het heel goed, meneer van Drimmelen. Maar ik dacht, ik zal het toch maar even zeggen... omdat het zo'n aardig kind is en een wees en zo... Maar als u nee zegt, dan is het natuurlijk nee. Ja, mevrouw de rechter, ik, ik bedoel nee. Natuurlijk. Nou, dank u wel, hoor. Goeiemorgen. Het was werkelijk een aardig kind, dat wees, meisje. En de volgende vrijdag, toen kwam ze bij me in huis. Ze was 21 jaar, vertelde ze me. En ze heette Sarah Jansen. Ze was grootgebracht in een tehuis in Amsterdam, vertelde ze. Maar ze heeft nooit gezegd... Hoe ze bij ons in de buurt kwam te wonen. En ik heb er ook niet naar gevraagd, want uh, het gaat me niet om. Maar zolang ze de geld betaalt en uh, de eigen behoorlijk gedraagt, dan is dat voor mij voldoende. Ik hoef een mensenlevensgeschiedenis niet te weten, want uh, dat is allemaal voorbij. Het verleden is het verleden en de toekomst is de toekomst. Ja, die Sarah Jansen, die leek me dus een geschikt meisje. Op een vrijdag komt ze bij me en ze zegt tegen me, ze zegt. Ik zal u nou vast betalen, meneer Van Drimmelen. Dan krijg ik tegen het eind van de volgende week geen moeilijk hier. Zeg ze. En om de waarheid te zeggen was het net of ik een, een beetje dialect in de stem hoorde. Maar ik heb er niks van gezegd. Omdat ze net zo'n aardig meisje leek. En bovendien gaat het me niks anders ze vandaan kom. Nou, we begonnen dus heel goed. Ja. Ik merkte het bijna niet als ze thuis was. Zoals was ze vroeg op. Zonder dat je het hoorde. En s'avonds, om tien uur precies, lag ze alweer in bed. Geen druk gedoe, geen gegooid met deuren. Geen dagenlang verdwijnen. Maar ze was zo stil als een muissie. Tot de dinsdag van de volgende week, toen ze om half negen beneden kwam om me te spreken. Ik ben het zat, meneer Van brengen Ik ben het meer als zat. Zei ze. Dus ik zei, wat is er dan om de hand, meid? komt door het werk van me. zeg ze. Dat ze niks anders doen dan de hele dag commanderen. Oh ja? Zeg ik, wat, wat doen ze dat dan? Ik werk op een kantoor en ik heb genoeg van om de hele dag gecommandeerd te worden. Van de mannen vind ik het niet zo erg, maar die vrouwen maken me gek. Meisje doen ze even dit, halen ze even dat. Het zijn net oude kippen die achter jou lopen te kakelen. Ze denken dat ik een klein kind ben. Nee, ik hou het niet veel langer uit, meneer Van der Ik krijg het ervan op mijn zenuwen. Ik moet zo hoog mogelijk een ander baantje hebben. Nou, ik had echt met dat kind te doen. Ik zeg tegen de. Ik zeg dat ze beter niet op dat kantoor kan blijven als ze er geen plezier in had. En, en ik wist wat ze bedoelde toen ze zei dat de vrouwen de, de hele dag konden delen. Want, nou, daar had ik zelf ook van geweten. <laughs> maar ik zei, Sarah, zeg ik, gooi je baantje niet weg voordat je een ander hebt. En zeg behoorlijk op. Dan kom je niet in de moeilijkheden. Nou, ik wilde er niks meer over tot de volgende maandag. Toen kwam ze vroeg thuis, om een uur of drie in de middag. Ik zeg dus, zo, so Sarah, ben je vroeg vandaag, wat is er aan de hand? Ben je niet lekker of zo? Maar ik wist wel wat er aan de hand was. Nee. Zegt ze? Nee, ik ben niet ziek. Ik heb ze daar net verteld, ook over dat bandje, denk ik. Zo, zo, zeg ik. En uh, wat heb je ze dan wel verteld? Toch zou ik tegenover een heer als u ben niet gaan herhalen, meneer Van Drummelen. Hmm. Maar ik denk wel dat u weet wat ik bedoel. Oh. Zeg ik, zit die zaak zo? Ja, zo zit het, meneer Van Drimmelen. De volgende ochtend staat die saaier dus vroeg op... om een ander baantje te gaan zoeken. Ik wil niemand op last zijn, meneer Van Drimmelen. Zegt ze tegen mij. Ik heb best een ander behoorlijk baantje. Let u maar eens op. Nou, het liep tegen vijf uur toen ze weer thuis kwam. Ze zag er erg moe uit, dat mijn kind. Maar ik zei niks. Ik wachtte maar af voor... ...of ze het ene het andere te vertellen had, hè? Eindelijk, zei ze. Jongen, jongen, wat heb ik een dagje gehad, meneer Van Drimmelen. Wat een dag. Dat ja, zei ze. En het lukte nog om, de, om te glimlachen. Zo mooi ze was. Ik ben bij twaalf verschillende zaken geweest, meneer Van Drimmelen. Bij twaalf verschillende zaken. Dat zei ze. Ik zei twaalf. Nou, dat, dat is nogal wat. Ja, meneer Van Drimmelen. Twaalf. Zo. En heb ik tenslotte een baantje gekregen? Ja. Ik heb er wel de hele dag voor nodig gehad, maar ik heb het gekregen. Als werkman. Bij de ezergiteree van Lamers aan de Parallelweg. He, als werkman? Ja. Nou ja, als je mij wat hebt. Nee, nou eerst maar er is een kop thee, meid. Nou, ik, ik geef er dus een kopje thee. En, en ze begint me te vertellen over werkzoeken. Gaat van de ene zaak naar de andere. En alles waar ze naar vragen is getuigschriften. En zodra ze zegt ik heb geen getuigschriften. Dan willen ze niks meer van, met dit te maken hebben. <laughs> ze vertelde me ...dat ze geen getuigschriften had... ...omdat ze in dat weeshuis had gezeten. En daar had ze eens een slaanreuzie ruzie gehad met de moeder... ...zoals ze zo'n mensen daar noemen. En die vrouw had kleinigheden uit de kassies van de weeskinderen gestolen... ...en dat Sarah gezien. En daar had ze wat van gezegd. Nou, dat draaide het erop uit dat Sarah in een verbeteringsgesticht terecht kwam. En zodoende had ze het voor het aan zonder getuigschriften moeten doen... Maar ze is er niet door verbitterd en ze heeft gevoel voor humor. Nee, ze slaat er haar eigen, dat is wel duur. Ze vertelt me hoe ze voor een bandje naar de gatsfabriek was gegaan. Ik kom daar voor binnen. Wat zegt ze? En ik zie dat bordje met geen vacatures. in dat is van zo'n wat drie decimeter hoog. Huh. Ik ga dus naar binnen. Er stonden mannen en ik vraag zo, zijn er nog baantjes vrijmaakt? Ik kijk mannen en zei naar het bordje en zegt, ken je deze meid? Ik zeg dus niet, meneer, ik kom uit China. Ik heb me nog eens aan de zicht. ze zal me zorgen dat ik gauw weer thuis kwam. Nou, ik nam de benen, dat begrijpt u wel. Ja, nou, ze vertelde nog een paar zaken waar ze geweest was. En toen zei ze hoe ze ten slotte dat werk gekregen had. Ik ging die ijzelgieterij binnen. Deze. En ik was vast besloten dat het deze keer moest lukken. Moor of nooit, Sarah, zei ik tegen mezelf. Ik ga dus naar het kantoor van die fabriek. Maar toen ze zagen dat ik een meisje was, zei ze meteen dat ze niemand nodig hadden. Oh, meneer, zei ik. Er is toch wel het een of ander te doen. Ik ben in de koffer bij oude heer en ik heb al een week heel schuld. Geef me een baantje meneer en beloven dat u er geen spijt van zal hebben. Nou hij bekeek me van top tot teen en toen zei hij... Ik moet zeggen dat je een flinke meid lijkt. Ik kan je morgenochtend om zeven uur gebruiken. Zeven uur zei ik. En hij zei ja om zeven uur. En denk er dan dat je je best doet want anders wijten er wordt. Nou, zo heb ik werk gekregen meneer van Brimmelen. En ik kan wel zeggen dat ik er aardig toe opgemonterd ben. Ja, maar, maar Sarah, zei ik, eh, het zal toch voor een meisje als jij niet meevallen om op een ijzergieterij te werken. Dat is toch mannenwerk. Maak u daar maar geen zorgen over, meneer Van Rimmel? Ik heb al meer mannenwerk gedaan van mijn leven. In zo'n gesticht leer je wel wat. Hmm. Nou, je hield vol dat ze dat werk wel aan kon. Dus ik liet het maar zo. Ik dacht, misschien is ze wel in de war bedoelde ze de, dat ze daar werkster kon worden of zoiets. Maar uh, ik was blij dat ze toch nog geslaagd was, mevrouw de recht ook. Ze zegt tegen mij. Nou, ik hoop dat ze het daar goed afbrengt, meneer Van Drimmelert. Zeg ze. Dat arme kind mag toch eindelijk wel eens een beetje geluk hebben. Dat zegt mevrouw Harker, maar ook. En ja, de volgende ochtend was om zes uur precies op. Ze ging wel gemuts naar de nieuwe baan. Ze leek tenminste een en al vergelijkheid. Maar als je haar gezien had toen ze die avond om zes uur weer thuis kwam, nou, dan, dan had je wel kunnen huilen. Zal ik meer op een oud, afgeleefd kereltje als op een jonge meid. Ja, wat heb jij uitgevoerd, meid, zei ik. O, meneer Van Drimmelen, mijn rug is het ergste. Ja, mijn rug is het ergste. Ja, dat, dat, dat ziet ik wel, meid. Maar hoe komt dat dan? O, die kerel heeft me bijna van moord vandaag. Geen minuut heb je me laten rusten. Met roet en met stukken gietwerk heb je me laten showen. tot ik er bijna weer neerviel. Ik heb je steek meer uitvoeren. En ik kan u wel vertellen, meneer Van Drimmelen, dat ik er niet weer terug ga. Die kerel is een geboren slavendrijver. Oh, mijn rug. Mijn rug. Nee, zei, na één dag laat je dat baantje niet schieten, zeg ik. Misschien heeft die man eens willen zien wat vervlees hij in de kruip wat... Nou, dat weet hij dan al. Maar voor mij weet hij genoeg. Voor mij mag je het met een ander proberen. Ik heb genoeg van die stad hier. Wat kan ik u wel vertellen? Oh, een arme rug. <tie> nee, nee, ik heb dat niet kunnen bepraten. Ze was vastgesloten om weg te gaan. En dat deed ze ook. Terug naar Amsterdam, naar de vriend Willem. Willem is een schat van een jongen. En hij vertrouwen in me, dat heb je zelf gezegd. Hij zegt dat ik terug kan komen wanneer ik maar wil. Nou, de, de vorige dag ging ze dan ook. Ze wou me nog vijf gulden geven, ook voor de huur die ze me nog schuldig was. Maar ik vond dat ik het niet kon aannemen. Ik zei, hou jij dat nou voorlopig maar en stuur het me als je in Amsterdam werk hebt gevonden... Ja, ik kan de meisje in zo'n toestand geen geld al nemen. Ja, zo denkt mevrouw de rechter er tenminste ook over. U hebt er goed aan gedaan om er te vertrouwen, meneer van Drimmelen. Zodra ze kan, stuurt u dat geld wel. Let u maar eens op. Ach, dat arme kind. Geen vader, geen moeder, niks. Dat zei ze tegen me. En ze had gelijk. Ze heeft trouwens altijd gelijk gehad, mevrouw de rechter. Ja, het is jammer dat ik haar de laatste tijd niet meer zie, want uh, ze is een eindje verder in de straat gaan wonen. Maar ik zal haar nooit vergeten en ook die drie kostgangers niet die ze me bezorgd had. Nee, het duurt niet lang meer, dan komt de winterdag. En als ik dan voor de kachel zit en de pijp rook die ik uh, van de eerste kostganger gekregen heb... Hè, met de trui aan van de tweede, met het gat in de mouw... dan zal ik denken aan dat jonge meisje uit Amsterdam... Ik hoop dat het goed met haar gegaan is. De drie kostgangers. een hoorspel van Norman Smithen, dat werd vertaald door Arie van Nierop, hoorde u Van Heskes als Barend van Brimmelen, Dogi Rugani als mevrouw de Recht, Tine Medema als mevrouw Herkema, Paul van der Lek was meneer De Bruin, Jan Wechter, meneer van Leeuwen, en Joke Hagelen, Sarah Jansen. Regie, Ad Leupleuf.